7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Ministers van Financiën eens over toezichthouder houden banken. Ootlandelijk landelijke huisartsenvereniging tegen verplichte EPD. En chemisch bedrijf Rotterdam sluit vanwege veiligheidsproblemen. <tied>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 Hij vindt dat er in de Eerste Kamer te veel politiek wordt bedreven. De Senaat moet volgens noten terug naar zijn oorspronkelijke taak reflecteren... en het beoordelen van wetgeving. In de Syrische stad Deir al-Zoer zijn tienduizenden mensen... onder wie veel gewonden afgesloten van de buitenwereld. Dat meldt artsen zonder grenzen. Volgens de hulporganisatie is er in de stad, in het oosten van het land... maar één geïmproviseerd ziekenhuis voor alle gewonden. Voor hulpverleners is het vrijwel onmogelijk... om medische voorraden naar het ziekenhuis te brengen.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 Het 24ste Groot dicté der Nederlandse Taal is gewonnen door de Vlaming Edward van Hoven. Hij maakte slechts drie fouten in de tekst. Dit jaar geschreven en voorgelezen door schrijver Adriaan van Dis. Van 59 deelnemers maakte gemiddeld 29 fouten. Veel gemaakte fouten in het dicté zaten in woordconstructies... die niet aan elkaar moesten worden geschreven. Zoals never, nooit en te goed doen aan en patatje met. Dan het weer nog in de vroege ochtend in het noorden wat sneeuw. In de rest van de ochtend en middag droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af bij temperaturen rond het vriespunt. Vanavond valt in het zuiden wat winterse neerslag, mogelijk met IJssel. AWB en verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Er staat er alles bij elkaar 30 kilometer file met nog maar weinig bijzonderheden. behalve dan een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven...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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven, veertien uur hebben ze vergaderd opnieuw dus een marathonzitting in Brussel. Moet ook wel om de enorme problemen waarmee Europa kant het hoofd te bieden. Maar de eerste bouwstenen voor een bankenunie liggen er. Wat is er eigenlijk besloten? Nou, dat de Europese bankensector een echte toezichthouder krijgt. Maar dan willen we wel weten welke banken daaronder gaan vallen. Europa-correspondent Tijn Sade. Tijn, welke banken betreft het? Nou, het gaat om, uh, in eerste instantie om de 200 zogezegd grote systeembanken. Dat zijn banken in Europa die op uh, de balans minstens 30 miljard euro hebben staan. Nou, dat zijn de ministers van Financiën overeengekomen. En dus dat de Europese Centrale Bank dat toezicht uh, op die banken gaat houden. Nou, die grote 200 banken, uh, als je naar Nederland kijkt, uh, daartoe behoren bijvoorbeeld de ING... Rabobank, ABN AMRO en de SNS Reaal Bank. Nou, dit alles is allemaal dus bedoeld om banken in Europa... die te grote risico's nemen, zoals in het recente verleden is gebeurd... Hè, uh, om die banken eerder op het matje te kunnen roepen. Het heeft 14 uur geduurd, Tijn. Ik zei het al. Wat waren nou de grootste struikelblokken? Wie stonden er tegenover elkaar? Het was wel vaker in uh, Gevoelige Europese dossiers, de twee grote landen, Duitsland en Frankrijk... waren het flink oneens. Duitsland wilde eigenlijk alleen de echte grote banken onder toezicht stellen. Frankrijk wilde eigenlijk alle, nou, zo'n ruim 6.000 banken in Europa... onder dat toezicht stellen. Nou, het is een beetje een compromis geworden. Duitsland heeft, uh, toch wat, uh, vind ik, wat meer zijn zin gekregen. Alleen dus de grote 200 systeembanken onder toezicht...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 Cadeau voor heel Europa. Ook voor jou en voor mij. Want dit brengt het vertrouwen terug. Nou, vergeet niet, hè, met, met uh, banken die uit de bocht vlogen de laatste jaren. Begon natuurlijk voor een groot deel de, de hele eurocrisis. Maar... Uh, het akkoord wat er nu is, is eigenlijk nog maar de helft van wat men echt wil. Want bij een echte bankenunie hoort ook nog een zogeheten spaargarantiestelsel. Uh, zodat iedere Europeaan die bij een Europese bank wat spaargeld heeft weggezet. De garantie heeft dat dat geld ook echt veilig is. Ook al valt zo'n bank of een bankje om. Nou, die garantie is er dus nog niet. Maar ja, uh, we zijn dus op de helft, zeg maar. En wat, uh, met wat er nu is bereikt uh, is wel de weg open om bijvoorbeeld Spaanse banken in problemen uh, te, te, uh, te hulp te schieten. Ja, die mogen dan uh, direct geholpen worden, Tijn? Ja, die kunnen in principe, uh, het is allemaal nog niet rond, uh, de papieren moeten al nog in orde komen. Maar inderdaad, uh, je kunt wel verwachten dat in de loop van volgend jaar, dat bijvoorbeeld die Spaanse banken uh, kunnen worden geherkapitaliseerd. En uh, ja, dat zal dan veel rust brengen, is de hoop. Maar pas in maart 2014 moet dit hele systeem van toezicht echt operationeel zijn. Oké, okay, ja, en dat is natuurlijk interessant voor Spanje, want dan drukt dat niet meer zo op de Spaanse staatsbegroting, als, als uh, het via de ja, het landen moet... Ja, je ziet nu trouwens al dat toch die rentes op de staatsleningen daar in Spanje en ook in andere zuidelijke landen toch weer omhoog schieten. Dus er is haast geboden zeggen tegenstanders weer die uh, allemaal weer vinden dat dit allemaal veel te langzaam gaat. Maar uh, men hoopt toch, de ministers van Financiën in ieder geval, dat er nu toch belangrijke stappen zijn gezet. Ja, en dan gaat het over de banken, uh, maar er wordt meer gepraat over het overdragen van bevoegdheden aan Europa door de verschillende leden. Regeringsleiders gaan daar vandaag en morgen over praten. Hoe zijn de verwachtingen? Nou, er zullen weinig echte besluiten worden genomen. Uh... Maar er wordt, zo moet je het een beetje zien, echt verder gesleuteld aan dat nieuwe Europese bouwwerk. En dan heb je het toch inderdaad om uh, over uh, meer toezicht vanuit Brussel. Uh, dat nieuwe Europese bouwwerk. Een Europese Unie die echt crisisbestendig moet worden. Nou, er wordt uh, door de regeringsleiders, die arriveren vandaag voor twee dagen dus uh, in Brussel gaan ze met elkaar praten. Er wordt verder gepraat over de strenge onderlinge begrotingsafspraken. Nou, bijvoorbeeld Nederland is best wel voor eh, echte vaste afspraken met de Europese Commissie in Brussel ten aanzien van die begroting, maar bijvoorbeeld Nederland en Duitsland voelen weer helemaal niks voor een ander voorstel, dat ook op tafel ligt tijdens deze top, namelijk het creëren van weer een aparte begroting voor de 17 landen van de eurozone. Nou, een pot geld waarmee klappen kunnen worden opgevangen. Nou, daarover is weer flinke oneenigheid. Nou, daar zal allemaal over worden doorgediscussieerd, maar besluit hoef je niet echt te verwachten. Uh, en dus zal men uh, de tijd die rest uh, weer besteden aan mooie woorden wijden aan die andere ambitie, namelijk het gezamenlijk hervormen van de Europese economieën. En dan zal Duitsland het hoogste woord voeren. Die willen bijvoorbeeld de arbeidsmarkten hervormen. En dan als het even kan natuurlijk naar Duits voorbeeld. Maar ik denk toch dat je het zo moet zien uh, wat vannacht door de ministers van Financiën is uh, besproken en is bereikt. Dat zal het meest concrete zijn... En de regeringsleiders zullen de komende dagen vooral verder sleutelen. Europa-correspondent Tijn Sade En over die banken en dat bankentoezicht... praten we straks met de voorzitter van de Federatie van Europese Banken. Het is 14 minuten over zeven. Wij nemen u mee terug naar Den Haag. De nieuwe regeringspartijen VVD en PvdA zijn het over veel oneens. Over de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Over de duur van de WW en over defensie.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 daarnaast staat een deel van het materieel stil, gaan oefeningen niet door... en is de krijgsmacht nog maar beperkt inzetbaar. De heer Stegers. Dank voorzitter, begrijp ik nou goed dat de CDA-fractie ook spijt heeft... van de miljardbezuiniging van de vorige periode? Dit Knaps. <tus> spijt? Um, nou, laat ik zo zeggen, um, ik had het graag anders gezien. Maar we hebben dat toen afgesproken um, in de constellatie waarin we toen zaten. Um, en we hebben dat ook verdedigd, maar we hebben ook daarna gezegd... in het verkiezingsprogramma, uh, niet meer dan dit...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 13 files, iets meer dan 40 kilometer bij elkaar. Stukje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden. De langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leusden-Zuid, 8 kilometer. En na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... bij Asten nog 5 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De spanning is te snijden in Leiden, Mark Robin Visser. Vertel eens, hoe gaat het daar? Nou, ik zou je vertellen, ze hebben hier bij de Instrumentmakerschool een nieuw koffieapparaat. Moet je horen. En dan, en, dan, en dan weten ze gewoon niet hoe die werkt. Dat is zo grappig. Dan denk je van, dit zijn dan... De directeur staat hier een lachen daasper. Ja, ik schaam me diep. Maar hij is ook nog maar een dag oud. Hij is nog een dag oud. En ze zeiden er nog niet uit hoe die precies... We hebben er wel wat uitgekregen. Dus dat is dan wel heel erg. Ik wil u uitnodigen om even met mij mee te lopen de hal in van de Leidse Instrumentmakerschool. Daar staat een prachtige ambachtelijke kerstboom. En... Een piek van glas. En er zijn maar weinig scholen of instituties die dat kunnen zeggen. Maar dit is een homemade piek. Absoluut, ja. Net als de ja. enige van de kerstballen. Die maken we hier in school. Er hangen prachtige, flinterdunne, mooie, ronde kerstballen... met een glazen haakje eraan. Met een haakje. Door de leerlingen hier gemaakt. Ja, dat klopt. Dus, Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Uh, nou, eigenlijk heel bijzonder, want ik denk dat we rustig kunnen zeggen uh, dat in Nederland sowieso is er maar één school die uh, dit soort glaswerk maakt. Het uh, is eigenlijk uh, een glasblazerij voor de chemie, hè? dus uh, laboratoriumwerk. Uh, je hebt natuurlijk allerlei uh, kunstzinnige glasopleidingen, maar dit soort opleidingen ja, is er maar één van in Nederland en ik denk zelfs in Europa en misschien wel in de wereld. We hebben het over vakmanschap, over ambachtelijk vakmanschap... ook over heel gespecialiseerd vakmanschap. En eh, het ministerie van Onderwijs gaat vandaag vier plekken aanwijzen... vier opleidingen aanwijzen die zich eh, Centrum voor Innovatief... Vakmanschap mogen noemen. En misschien zijn jullie er wel één van. Er zijn 17 kandidaten. Uh, de voorzitter van het bestuur is hier ook, professor Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de fiets gekomen? Op de fiets gekomen. En dat op uw leeftijd, mogen we dat zeggen? Ja, ik ben 75. Ja. U bent oud hoogleraar uh, natuurkunde. De universiteit leiden, ja. Legt u mij nou eens uit, als een echte natuurkundige, hoe belangrijk die, die instrumentmakerschool is? Ik heb uh, experimentele natuurkunde onderwezen en ik heb een onderzoeksgroep gehad. En in die groep heb je bepaalde gedachten om nieuwe instrumenten te bedenken en te realiseren. En dat kan je wel bedenken, maar op een gegeven moment heb je mensen nodig die dat ook gaan bouwen en gaan ontwerpen. Nou, ik heb met twee van die oud-leerlingen van deze school, twee heel begaafde oud-leerlingen, jarenlang gewerkt. En toen men mij vroeg in 2002, toen ik met emeritaat ging, wil je voorzitter worden van deze school... Heb ik onmiddellijk ja gezegd. Ja. Omdat ik het gevoel had dat deze school nog een goed bond van mij had. Omdat ja. die mensen zo ontzettend veel bijgedragen hebben aan mijn wetenschappelijk onderzoek. Ja. Nou, ik hoef u denk ik niet te vragen of deze opleiding het predicaat Centrum voor innovatief vakmanschap verdient. Helemaal. Daar sta ik 100% achter. Ja. Ja. En ik ben er ook heel blij mee als het zou komen. Ja. Wij praten straks verder, maar we gaan eerst samen even kijken... of we het koffiezetapparaat aan de praat kunnen dat krijgen. Dat is prima, ja. U als natuurkundige moet daar toch wel in kunnen slagen, zou ik Absolute, denken. Absoluut, denk ik. Ja? ja? Met wat handwerk. Met, met, met handwerk. Oh, handleidingen. Ja, nou, we gaan het proberen. Tot straks. <laughs> uh, maar Robin, hoe smaakt die koffie, trouwens? Ja, Lara, wat zeg je? Hoe smaakt dat, wat er uit die machine komt? Nou, tot nu toe, we hebben er dus één kopje nu uitgekregen. Die is op zich goed, hm. nee, nee, nee, maar het duurde wel lang. Wat zegt u? Al drie. Oh, we hebben er al drie. Nou, oh, okay. <laughs> oh, dan komt het helemaal goed. goed. Oké, okay, tot later. Ja, <laughs> Tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een van de grootste sporthelden die België ooit voortbracht... heeft afscheid genomen van haar fans. Kim Kleisters, winnares van vier Grand Slam toernooien in het enkelspel... en voormalig nummer één van de wereld. Samen met Justine Henin bezorgden ze België het gouden tennisjaren. Duizenden mensen kwamen naar Antwerpen, het sportpaleis daar... om nog één keer te juichen voor hun Kim. Ja, ze is gewoon zo sympathiek ook altijd op het veld geweest. Nee, uh, hoe moet ik zeggen, grootheid... Ze zat met haar voeten op de grond blijven staan. Ja, een van ons gewoon. En dat heeft ze te danken aan haar vader, Leikleisters. die was voetballist. Een sportvrouw, een goede mama. Er zijn van, van de 10 miljoen Belgen, zijn er zeker 7 miljoen Belgen dat voor de Kim zijn. Waar zijn de mannelijke supporters van Kim Kleisters? En waar zijn de vrouwelijke supporters van Kim Kleisters? Een uitverkocht sportpaleis... Duizenden en nog eens duizenden mensen die afscheid komen nemen van hun idool. En waar zijn werkelijk alle supporters van Kim Kleisters? Tot helemaal goed, dames en heren. En dan is daar de tegenstander in de demonstratiepartij vanavond. Dames en heren, de grote Venus Williams! Bijzondere ontmoetingen hebben ze in het verleden gehad. Miss Hardcourt doet het nog maar eens. Ze klopt, Venus Williams. Stond 6-4, 4-2 achter. Het leek een verloren zaak. Maar ze heeft alles overrecht gezet. Karakter, vechtlust, klasse, zelfvertrouwen. Maak daar die cocktail van. Schud goed doorheen. En dan heb je Kim Ze waren elkaars concurrenten op de baan. Maar respect is er ook van Venus Williams. Wat ik het meest about haar was de sportsmanship. Kim Kleisters sympathiek na een zege, maar ook na een nederlaag. No matter what, she always just seemed happy for you, even if she didn't win the match. And Ze gunde je altijd het allerbeste. You know, if you saw her later, she would be, you know, genuinely happy for you, and I think that that's pretty rare. Warme woorden van Venus Williams, samen met haar zus Serena en de twee Belgische toptennisters... Justine Henin en Kim Kleisters... vormden ze toch een apart kwartet in het damestennis. You know how does that happen? Okay, two sisters, and then all of a sudden, two, two unbelievably great players from Belgium at the same time. En dan is daar de hoofdrolspeelster van vanavond. Ons feestbeest van vanavond, u mag recht gaan staan voor de grote team. Eén keer op de baan. Natuurlijk, het is een tijd van terugblikken. De dromen die ik verwezenlijk heb, die, dat zijn eigenlijk dromen van toen ik ja, een heel klein meisje was. Eigenlijk, hè. Dus dat was om, om ooit nummer één in de wereld te worden in tennis, om een grand slam te kunnen winnen. En... Heeft ze ergens spijt van? Nee. Omdat, weet je waarom? Omdat ik alles op gevoel gedaan heb. En af en toe ja, tegen de lamp gelopen. Maar uiteindelijk ja, kunt je je dan ook niks kwalijk nemen omdat dat een gevoel was en, en je gaat ervoor. Dus... Het woord het feestje van Kim Kleisters in het Sportpaleis Venus Williams moeten er met 2 keer 6-3 aangeloven. En het gaat over de toekomst. Recent heeft Kim Kleisters het grote Belgische talent Kirsten Flipkens begeleid. Ligt daar een toekomst voor haar als coach? Um, goh, ja, ik zie mijn eigen ook helemaal niet als coach. Weet je? Ik wil ze ook meer meegaan als zo hulpje, <laughs> zal ik maar zeggen. Um. En verder wil ze gewoon genieten van het andere leven? Ja, sporten, koken. Uh, ik lees ook al graag. Um, ja, Sowieso het gezinsleven dat is iets wat dan wel, wel belangrijk is. Hè? Dus, uh... Kim Kleisters! Een groot dankjewel is het aan het adres van Kim Kleisters. Van de toeschouwers en ook van Venus Williams. I would say, well, Kim. We can take a break for another couple years, then come on back. And inspire another generation. But I guess, um, maybe the better words are good luck. Venus Williams wenst Kim Kleisters veel geluk... maar ziet haar over een paar jaar toch ook nog wel weer een keer terugkomen. Nog een keer dus. Uh, Edwin ze was erbij in het Sportpaleis in Antwerpen... bij het afscheid van Kim Kleisters. Door naar Curaçao. Met zang en dans is gisteravond daar een regeerakkoord ondertekend. Met harde bezuinigingsmaatregelen. Die zijn nodig nu het eiland onder financiële curatelen staat van Nederland. Zodra de screening van ministers met goed gevolg is afgerond... wordt de regering aan het volk gepresenteerd. Vanavond schrijft Curaçao een stukje lokale geschiedenis. Midden in de stad, hier op het Brionplein, presenteren vijanden van Waleer als vrienden in een nieuwe coalitie hun regeerakkoord voor de ogen van het volk van Curaçao. Niet in het parlement zelf, zoals dat normaal gesproken gebeurt, maar op het Nationale Volksplein in Hartje Willemstad. Vanda, ik weet niet precies wat hier aan het gebeuren is, maar ik ben ook kijken. Om te analyseren Wij kwamen toevallig voorbijlopen en uh, kwamen op de muziek af. Ik ben nu aan het observeren wat uh, aan het gaan is. Okay. Het is, uh, ja, het is uh, van onze regering, dus ik moet ook bijstaan. Het Brionplein stroomt langzaam vol met mensen gekleed in het wit. Het volkslied moet de onderlinge verbondenheid onderstrepen. De kleur wit de markering van een nieuw begin. De, de meeste publiek wil het vrede hebben in de regering. Het is jaren gebeurd dat mensen aan het vechten waren en uh, nu willen ze gewoon serieuze mensen in het regeren. Want we kunnen nu zo blijven. Curaçao is een paradijs in het Caribisch. En we moeten dat kunnen accepteren. En ook meewerken De presentatie van het regeerakkoord in het hartje van de binnenstad is niet voor niets. Curaçao staat aan de rand van een financiële afgrond. En de nieuwe regering zal veel offers moeten vragen van het volk. Hier op het Brionkplein wordt de basis gelegd om het volk mee te krijgen. In die pijnlijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het land er weer bovenop komt. Alex Rosaria, leider van PAIS, de nieuwkomer in het parlement. Waarom op deze manier een regerenakkoord presenteren? Als uh, mensen in de politiek en straks in de regering, denk ik altijd dat wij een soort wortelfunctie hebben. Laten we kunnen demonstreren dat we dingen in uh, transparantie doen, samen met de mensen. En de bedoeling is dat die uh, willingness dan uh, sterker uh, zal zijn. Het besef dat er offers gebracht moeten worden is na de val van het kabinet Schotten wel doorgedrongen op Curaçao. Voor veel mensen is het nog wel even wennen dat de boodschap van verzoening komt uit de mond van de man die bekend staat geen blad voor zijn mond te nemen. Nee, Wheels is niet veranderd. Wils is geperfectioneerd. Nieuw en improved. Maar uw taal was hier in het verleden toch wat harder dan nu? Nee, wanneer je in een klas komt waarin alle kinderen doen wat ze willen, schreeuwen, borstels gooien en krijten gooien, dan moet je als leraar, als leerkracht hard op zaken stellen door harder te schreeuwen, maar op het moment dat je alle aandacht krijgt van de kinderen in de klas, dan hoef je niet meer te schreeuwen en niet meer hard te praten. De Belangrijke vraag is wat Nederland van een nieuw kabinet... in de handen van een gematigde Helmin Niels kan verwachten. We moeten de koers bijstellen. Niet andere koers, maar bijstellen. Het zijn harde tijden. En uh, met extreme situaties... die je alleen maar met extreme maatregelen tegemoet moet komen. Wat kan Nederland van uh, dit nieuwe kabinet verwachten? Dat we zaken gaan doen. Dit is een andere regering en ik weet dat in Nederland een andere wind waait. Een bijdrage van correspondent Dick Draaier. Zo dadelijk van Curaçao terug naar Europa. Gaat u mee? Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline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 Joop van den Nende, de biografie. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Radio 1. Het NOS-journaal. EU-akkoord over bankentoezicht en finale Zuid-Amerika-cup loopt uit op chaos. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De ministers van Financiën van de 27 EU-landen werden het vannacht eens over een toezichthouder op de bankensector. Er is 14 uur over vergaderd. Bijna 200 banken komen onder toezicht te staan, zegt correspondent Tijn Sade om de 200 zogezegd grote systeembanken. Dat zijn banken in Europa die op de balans minstens 30 miljard euro hebben staan. Als je naar Nederland kijkt, he, daartoe behoren bijvoorbeeld de ING, Rabobank, ABN Amro en de SNS Realbank. toezichthouder krijgt ook het recht om in te grijpen bij kleinere banken. En die toezichthouder zou volgend jaar al actief kunnen worden. Flinke kritiek van de landelijke huisartsenvereniging op het elektronisch patiëntendossier. Huisartsen moeten van zorgverzekeraars verplicht aan dat patiëntendossier meewerken. En dat willen ze niet, ze willen er zelf voor kunnen kiezen. En dat is een nieuwe tegenslag voor de doorstart van dat EPD. Eerder maakte ook al een kleinere huisartsvereniging bezwaar tegen het elektronisch patiëntendossier. En die kleinere vereniging spant al een kort geding aan. Er zat een stijgende lijn in het gedrag van de spelers... van het B1-team van voetbalvereniging Nieuwsloten, kort voordat het in Almere helemaal misging. Dat zei de oprichter van de Amsterdamse club Wim Snoek... in Pauw en Witteman. Volgens Snoek had het team twee maanden geleden al... een waarschuwing gekregen vanwege een eerder incident. Die jongens moesten we ook bijsturen. Ze kwamen te laat op een training. Dat hebben we aangepakt. En hun gedrag tijdens de training... het geschreeuw naar elkaar, het gebruiken van het woord kanker... Nee, dat zijn dingen die niet passen op het trainingsveld en wat je zag, dat het wel verbeterde. Maar B1 van Nieuwsloten werd opgeheven na de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Een chemiebedrijf in Rotterdam, Abengoa Bioenergy, gaat vrijwillig dicht omdat de brandblussystemen niet op orde zijn. Volgens RTV Rijnmond sluit het bedrijf drie maanden om de grootste problemen op te lossen. Het is niet de eerste keer dat een chemiebedrijf in Rotterdam niet aan de eisen voldoet. In juli kwam tankopslagbedrijf Otviel in opspraak vanwege veiligheidsrisico's. PvdA-senator Han Noten stopt met zijn werk in de Eerste Kamer. Hij is bijna tien jaar senator geweest. Noten is klaar met de Haagse kaastolp. De senaat moet volgens hem terug naar zijn oorspronkelijke taak reflecteren... en het beoordelen van wetgeving. In de essentie is de Eerste Kamer is het meest conservatieve bestuurlijk orgaan... wat je in Nederland kunt, kunt verzinnen. En ik vind dat iets heel positiefs. Wij zijn remmers in vaste dienst, zou je bijna kunnen zeggen. Er komt wetgeving langs en dan kijken we of dat wel verantwoord is in tweede instantie. En dan hebben we een heel scherp instrument en het scherpe instrument is dus tegenstemmen. En Noten vindt dat er tegenwoordig te veel politiek wordt bedreven in de Eerste Kamer. De finale van de Zuid-Amerika Cup is uitgelopen op een chaos. De Braziliaanse voetbalclub Sao Paulo speelde tegen de Argentijnse club Tigre... en al in de eerste helft werd er op het veld geduwd en getrokken. En dat liep uh, bij de rust in de kleedkamer verder uit de hand... vertelt correspondent Mark Bessems. De Argentijnen zeggen dat in de kleedkamer... Uh, ze zijn geslagen door beveiligers van de Brazilianen. Ze zeggen zelfs dat de Argentijnse keeper is bedreigd met een vuurwapen. De Brazilianen zeggen dat de Argentijnen met geweld hebben geprobeerd... om de kleedkamer van Sao Paulo binnen te dringen... en dat de beveiligers dat hebben voorkomen. De Argentijnse ploeg weigerde na de rust nog het veld op te komen... en toen is Sao Paulo uitgeroepen als winnaar. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste opklaringen. In Friesland, Drenthe en Groningen valt lokaal nog wat lichte sneeuw... bij temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land is het droog en vriest het 1 tot 4 graden.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 Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Er waait een stevige zuidoostenwind en de temperatuur loopt in het zuiden en westen op naar een graad of 7... In het noordoosten blijft het klik hangen rond 3 graden. Aan WBE Verkeersinformatie: in het noorden van het land is het plaatselijk glad op de lokale wegen door sneeuw. We staan met 23 files, 75 kilometer bij elkaar. Nog maar weinig bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knoop het Raasdorp, 6 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid 7 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Hoenderloo, 2 kilometer, waar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 En na tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks weer Marco-Robin Visser, is bezig met heel technische zaken. zoals het glasblazen van kerstboomballen en het bouwen van koffiezetautomaten. En u kunt ons volgen op NOS.nl. Wij gaan meteen naar Tom van Tek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Want wij moeten het hebben over een matchfixing. KVB ja. werkt aan een algeheel gokverbod voor voetballers en scheidsrechters. om dat allemaal te voorkomen. Um, je zou toch denken dat zo'n verbod er al lang had moeten zijn. Of hebben wij uh, met ons hoofd in het zand gezeten? Ja, ik moet en je heel ontkend. eerlijk zeggen dat ik ook mijn uh, huiswerk... blijkbaar niet helemaal goed gedaan had. Want gisteren was Interpol op bezoek. Gaat 500 miljard euro uh, in om in al dat gokken. En uh, ja, mij leek toch ook helder dat spelers niet op wedstrijden mochten gokken. Maar het blijkt dat dat alleen niet op hun eigen wedstrijden mocht zijn. Maar dat geldt ook voor scheidsrechters inderdaad. Waarvan ik ook altijd gedacht had... nou, die zullen toch op geen enkele wijze mogen meedoen aan het gokken... Mm -hmm. nou, dat soort regels gaan er dan nu inderdaad komen, scheidsrechters en spelers. Maar goed, het is een probleem zit natuurlijk veel groter en dieper. En uh, ja, Gijs de Jong beweerde volgens mij ook al, hè, van de, de man van de KNVB... van het zou wel heel raar zijn om te denken dat het overal in de wereld gebeurt en niet bij ons. Geen concrete aanwijzingen, maar ja, met dit soort bedragen gaat in andere sectoren geloof ik ook wel eens mis. Dus de kans dat er ergens iets gebeurt, die lijkt toch vrij aanzienlijk, ja. ja en gaat een verbod er dan iets aan doen? Want Tom, het zal nu toch ook al stiekem gebeuren? Nou ja, het is een heel moeilijk controleerbaar iets natuurlijk... want je kan je broer, je zus, je tante, je kan op allerlei manieren... je kan ook een wedstrijd beïnvloeden zonder dat je er zelf op gokt... maar een ander voor jou gokt. Dus dat maakt het ook tot zo'n enorm problematisch iets. Uh, ze zeiden wel dat Interpol en politie en justitie hebben natuurlijk opsporingsmogelijkheden... die de voetbalbonden zelf helemaal niet hebben. Dus de handen ineens slaan daar heel goed naar kijken naar dat gedrag... wat ook al een tijd gebeurt en of er op wedstrijden niet ineens... op bepaalde momenten hele rare dingen gebeuren, dat kan allemaal helpen... Maar het blijft een uiterst, uiterst onderzichtig en, en lastig iets. En heel moeilijk, heel moeilijk boven water te krijgen. Dus wat dat betreft, eh, alles helpt. Maar of je het ermee uit de wereld helpt, het is, eh, lijkt wel doping, hè? Ja, dat is een prachtig bruggetje, Tom. Naar het volgende onderwerp, namelijk de presentatie van de nieuwe Raboploeg. Dat mogen we niet meer zo noemen. Wat komt er op het shirt te staan? Nou daar komt uiteindelijk, uh, vanavond is de officiële presentatie, en helemaal officieel is het nog niet... maar er circuleren al foto's op het internet bijvoorbeeld, dat Giant, de, de fietsengigant zeg maar... dat die dan toch uiteindelijk op dat Rabo-shirt komt te staan. Zij melden zich ook al meteen eigenlijk toen Rabo zei, wij houden ermee op, het wordt White Label zou het dan gaan heten. Uh, toen zou Giant uh, zich al gemeld hebben, toen kwam er later het bericht dat die dat financieel uh, niet rond konden krijgen. Uh, doet vermoeden dat een rondgang langs allerlei andere potentiële sponsoren uiteindelijk niet al te veel heeft opgeven... Opgeleverd, en dat met het geld wat de Rabo nog heel keurig blijft uh, betalen. En Giant op dat shirt. Er in ieder geval dit jaar uh, voldoende armslag is om te fietsen. En ze meer tijd hebben gewonnen om dan misschien naar een andere grote hoofdsponsor. Giant zat al in de fietsen van de Rabo ploeg. Maar komen nu dus ook op het shirt. Nou ja, een prima oplossing uh, op dit moment. Maar voor de lange termijn is de ploeg daar wat mij betreft nog niet helemaal mee gered. Goed. Tom, dank je wel. Joi. Gaan we naar de Landelijke huisartsen de LHV. Want die is tegen de verplichting om mee te werken aan het elektronisch patiëntendossier. Daarover is gisteravond een besluit genomen. We gaan erover praten met Paul Haberts van de LHV. Meneer Haberts, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het zit hem dus in die verplichting. Uh, waarom zijn de huisartsen de van de uw vereniging daartegen? We hebben een convenant afgesloten met uh, apothekers, zorgverzekeraars, uh, huisartsen, huisartsenposten, patiënten... En leveranciers van systemen in de zorg. En in de convenant staat expliciet dat er geen sprake is van verplichtstelling. Ja. De individuele contracten die huisartsen hebben ontvangen, daarin staat een, een alinea waarin gesuggereerd wordt dat het in de toekomst mogelijk wel verplicht zal worden. En die alinea zorgt voor zoveel onenigheid en onmin en argwaan eh, dat wij zeggen: haal die alinea eruit. In de convenant hebben we duidelijk staan dat er geen sprake is van een verplichtstelling. Waarom ga je met deze alinea zoveel aardig aanwekken? Ja, waarom doen ze dat eigenlijk, meneer Haberts? Heeft u met de zorgverzekeraars gesproken al? Na, de, de, natuurlijk. We hebben ze ook uh, van de zomer gezegd: van zorg dat die individuele contracten niet gaan afwijken van uh, uh, zeg maar de, het convenant wat ja. we sluiten. Uh, zorgverzekeraars ja, die hebben geld beschikbaar gesteld, zodat zorgverleners in staat zullen zijn om. Uh, die structuur te gaan gebruiken. Die zorgverzekeraars willen natuurlijk niet dat ze voor niks geld gaan geven, dat begrijp ik ook goed. Maar dat neemt nog niet weg eh, verplichtstelling van een stuk ICT. Eh, wat, wat nog in gebruik moet worden genomen, waar iedereen ervaring mee op moet doen, waar vertrouwen in moet groeien. Eh, je moet niet de suggestie van verplichtstelling wekken. Nee, dat, nee, en bovendien. Dat niet, als, als... En dat wil de dokter ook niet. Mm. En ik denk als ICT het goed doet, gaat iedereen het gebruiken. En dan heb je ook geen verplichtstelling nodig. Nee, en, en bovendien snijden de zorgverzekeraars zichzelf hiermee een beetje in de vingers. Hè? Want als ze dit zo nou, ja. in dat contract weg, wegmoffelen, uh, uiteindelijk uh, zullen huisartsen daar alleen maar argwanender van worden, vermoed ik. En dat is precies ook geen waar we voor gewaarschuwd hebben. Dus het, maar ik, ik, ik snap wel, die contracten moesten gedrukt worden. En die, die tekst van het contract is van een eerdere datum dan de tekst van het conglom. Hm. En dat is een logistiek probleem. Maar ja, dat kan ik niet oplossen. Dat kan de zorgverzekeraars achteraf niet oplossen... door deze zinsneden eruit te halen. Maar meneer Haberts, is het dan uh, puur een, een formele kwestie, een papieren kwestie... of zijn er ook echt bij uw leden fundamentele bezwaren tegen verplicht meedoen? En wat zijn die dan? Uh, fundamentele bezwaren zijn er bij een aantal leden zeker. Die, uh, die heb ik ook gehoord in mijn ledenvergadering. Omdat men denkt van ja, wij willen... Eerst vertrouwen hebben. Wij willen weten welke informatie waar wanneer terechtkomt. Daar willen we ook zeggenschap over hebben samen met de patiënt. Uiteraard... Het, moet in de praktijk, het moet in de praktijk blijken hoe goed het is. Precies. En zowel bij de patiënt merken wij uh, nou ja, dat vertrouwen moet groeien als bij de dokter. Dus ga geen suggestie over verplichtstelling wekken. Nee, dus het zit hem duidelijk in die verplichting en dat wat op papier staat, uh, daar wilt u voorlopig niet aan. En we willen zorgen dat medicatiegegevens goed en veilig beschikbaar komen en in de waarneming in huizen als het nodig is de waarneminggegevens op de huisartspost beschikbaar zijn. Daar met die ja. twee dingen willen wij aan de gang. Paul Herbert van de Landelijke Huisartsenvereniging. dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. En ik zei u al, wij gaan terug naar Europa zo dadelijk. Naar in op het akkoord over Europees toezicht op banken. Wat is er geregeld? En wat heeft dat voor consequenties? Hoort u zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker. Hoe is het inmiddels op de weg? Ja, het valt allemaal nog wel mee hoor. 29 files, 110 kilometer. Nog altijd zo'n 30 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel een paar opvallende. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Zonzeel en randweg Dordrecht... 10 kilometer, daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En ook een kapotte vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... bij de Alfred Hoenderlo. Daar staat 3 kilometer file, ook daar is de rechter rijstrook afgesloten. En veel vertraging nog steeds op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Geldrop, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Europese ministers van Financiën zijn het dus eens geworden... over die belangrijke stap richting een Europese BankenUnie. En die Unie is uiteindelijk nodig om banken in moeilijkheden gezamenlijk te redden... zonder dat daarbij individuele landen direct in geldnood komen. We gaan erover praten met Wim Meijs. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken... en voorzitter van de Europese Bankenfederatie. Meneer Meijs, goedemorgen. Ja, laten we het eens hebben over wat er is afgesproken. Een compromis volgens onze correspondent, Europees toezicht op de banken... maar voornamelijk op de grote banken. Wat vindt u ervan? Bent u er tevreden mee? Ja, het, op, de, op de grotere banken. Uh, ik ben er een beetje tevreden mee. Gisteren in de loop van de dag zag je al dat uh, dit compromis eruit zou komen. Maar ik vind nog steeds dat alle banken eigenlijk onder dat Europese toezicht uh, moeten vallen omdat in het verleden ook duidelijk is geworden dat een kleine bank of kleine groepjes van banken wel degelijk een crisis in het systeem kunnen veroorzaken. Hmm, maar nou begrijpen wij dat um, toezichthouder ook het recht krijgt om in te grijpen bij kleinere banken als daar wat mis dreigt te gaan. En dan denk ik, ja, dat kan toch ook nog niet zonder toezicht. Ja, daar, daar heeft u gelijk in. En dat is ook de crux. De details van dat stukje zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Maar of ik er tevreden mee ben, zal heel erg daarvan afhangen. Want het is belangrijk dat de ECB dan kan ingrijpen... maar dan is het ook essentieel dat ze alle informatie krijgen. En mm -hmm. daar heeft het in het verleden wel eens aan geschort. En daar zal dan toch ook een zekere verplichting in moeten zitten... van het leveren van die informatie, vermoed ik. Ja, ja. want als je bij ons bijvoorbeeld teruggaat naar, uh, het, uh, naar het, het faillissement van ISAFE... Daar zag je dat uh, heel vaak de Nederlandse bank niet de informatie kreeg die ze nodig hadden van de andere nationale banken, hoewel ze die wel gevraagd hadden. Dus het is heel belangrijk dat de ECB in die regels verplichte informatie op kan vragen, zodat ze ook die beslissing kunnen nemen. Maar nog steeds vind ik dat alle banken eronder horen. Ja meneer Meijs, maar dat vindt Duitsland niet. Zit dat er dan wel in? Nee, dat zit er dus niet in. Uh, dit compromis is wat bereikbaar was. Duitsland vindt dat niet omdat ze daar... Uh, uh, uh, groepen van uh, uh, spaarkassen, hè, kleine spaarbanken hebben, die vaak regionaal zijn en vaak gebonden aan de regionale politiek. Maar juist die horen er ook onder, want de problemen met de Spaanse banken, dat zijn de Cajas, nou, dat zijn de spaarbanken in Spanje, en die hebben ook zo'n regionale structuur, en die vallen ook uh, onder de lokale politiek. Dus ik vind nog steeds dat het zou moeten. Ja. Dit compromis is wel werkbaar. Ja, oké, okay, nee, goed, want u geeft in feite ook aan, je, je kan geen verschil maken tussen landen. Je kan niet bij het Nederland zeggen, nou, uh, uw spaarbanken uh, uh, wel onder direct toezicht en bij het andere land niet. Precies, dat is absoluut onmogelijk. Mm. Dus dit, dit, dit compromis is heel goed werkbaar, mits die informatievoorziening klopt. En mits de ECB dan ook echt kan ingrijpen als het verkeerd dreigt te gaan. En kan de ECB dat uh, voor wat betreft dit compromis, vindt u voldoende? Hebben ze voldoende instrumenten, voldoende tanden? Ja, dat moeten ze nu in de komende jaar, hè? ze hebben tot 1 maart 2014 geloof ik... moeten ze dat nu gaan opzetten, die tanden. Ze hebben wel de professionaliteit en de professionele mensen. Over het algemeen zitten in de centrale banken van, van de landen ook hele goede mensen. En voor de meeste, voor het dagelijkse toezicht, blijft natuurlijk gewoon je nationale toezichthouder... Blijf degene die je als bank ziet. Dus ik denk wel dat ze de instrumenten hebben, maar het uitwerken zal belangrijk zijn. Ja, nou we lezen in ieder geval dat ze bankvergunningen dan zullen kunnen intrekken, financiële sancties kunnen toepassen en, en in ieder geval onderzoek doen. Nou ja, dat is natuurlijk niet heel schokkend, maar is dat een begin? Ja, dat is bij, ik zou bijna zeggen dat is het einde. Een bankvergunning intrekken, dan, ja. uh, dan, dan is het gewoon afgelopen met een bank. Wat je nou pro probeert te bereiken met dit compromis en met dat Europese toezicht... is dat je inderdaad uh, de knip tussen, tussen landen en, uh, en banken maakt dat niet als er een bank in de problemen komt, ook een land in de problemen komt. Ja. Even naar de Nederlandse situatie. Um, heeft u al inzicht in wat dit betekent voor de Nederlandse grote banken? Want um, nou, er vallen in ieder geval vier onder ING, Rabo, ABN en SNS. En we weten dat het met SNS bijvoorbeeld niet zo best gaat. Um, wat, wat zouden de gevolgen kunnen zijn van dit akkoord voor, Essen, voor een bank als SNS? Nee, ik denk niet dat dat, een, dat dat op dit moment gevolgen heeft. U heeft gelijk. Ik denk ook dat er vier banken, als ik kijk naar dat compromis, onder zou vallen. En daar hoort SNS bij. Maar ja, daar wordt nu, die staan nu ook onder toezicht van de Nederlandse bank... Uh, en voor Nederland heb ik me nooit erg zorgen over gemaakt. Het zat hem juist in die regionale, kleinere banken... Uh, um, uh, waarvan, ik mij, uh, waarvan ik me afvroeg hoe ze dat gingen oplossen. En in ieder geval hebben ze daar een richting in gevonden. Ja, Maar u denkt niet dat de ECB nu rechtstreeks in gaat grijpen bij SNS in Nederland? Dat zou alleen kunnen als daar reden voor is. Kijk, ja. de Nederlandse bank is dan, heeft nog niet rechtstreeks ingegrepen bij SNS. En uh, is, uh, uh, is gewoon, de andere banken staan gewoon onder toezicht. En daar verandert niet zoveel aan. Kijk, het verschil zal zijn... Mocht er een bank in de, in de problemen komen, dat nu, he, vandaag, zou de Nederlandse bank dan ingrijpen. Um, en uh, na 2014 zal dat dan de ECB zijn. Maar dat zal niet veel veranderen in de behandeling van banken. Meneer Meijs, um, dit is een eerste stap. Toezicht is dan nu geregeld. Tenminste, het moet nog nader uitgewerkt worden. Dat zegt u ook al. Maar het is nog lang geen bankenunie. Komt die nou wel dichterbij? Ja, de bankenunie komt zeker dichterbij. Dit is inderdaad het, het zogenaamde single supervisory mechanism of het, het toezichtsmechanisme. Nou, dat, wij hebben altijd gezegd, je kan dat alleen als je het koppelt aan, aan een resolutiefonds. Hè, een fonds waarmee je dan op Europees niveau uh, klappen kan opvangen als banken in de problemen komen. Um, en je moet opnieuw kijken naar de, de regels voor de interne markt. Uh, omdat je daar nu veel nationale uitzonderingen hebt. En het is duidelijk dat, uh, dat als je één centrale toezichthouder hebt... maar je hebt allemaal regels die allemaal verschillen... dan kunnen ze hun werk niet doen. Wim Meijs, voorzitter van de Europese Bankenfederatie. Hartelijk dank dat u ja, ons hoor. de woord wilde staan. Dag. Goedemorgen. We gaan gauw naar Mark Robin Visser in Leiden... bij de instrumentenmakers die misschien een belangrijk predicaat krijgen. Mark Robin Visser, en daar zijn wij altijd voor in, hè, predicaten? Ja, predikaten, altijd fijn. Nou, deze school willen we wel heel graag hebben hoor. Het Predicaat Centrum voor Innovatief Vakmanschap. En de bedoeling van het ministerie is dat ze die opleidingen op die manier uh, beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Professor Smit, uh, u bent hier voorzitter van het bestuur. Hoe doen jullie dat nu al bij die instrumentmakers? Nou, wat wij hebben is een leerbedrijf. En wij nemen opdrachten aan van het bedrijfsleven. En die opdrachten moeten natuurlijk wel goed passen in het onderwijsproces. Maar het voordeel daarvan is dat die leerlingen al helemaal getraind worden... in opdrachten die echt uit het bedrijfsleven komen. Maatwerk. Maatwerk, eisen van precisie, op tijd werken, binnen de kosten blijven. Ja. En bovendien helpt het ons in onze financiering. Ah ja, natuurlijk. Er zit ook nog een financiële ding in. Ja, het levert ons geld op en daardoor ja. kunnen wij een hele geavanceerde uitrusting van bewerkingsmachines ja. aanschaffen. Nou, misschien uh, is de Leidste Instrumentmakerschool straks wel een van die vier centra voor innovatief vakmanschap. We gaan het in de loop van de dag horen. De spanning is hier om te snijden in Leiden. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Europese bankentoezicht staat ook op de voorpagina van de Volkskrant en Trouw. Het akkoord werd trouwens na het sluiten van de kranten bereikt... maar was gisteravond laat al wel te verwachten. Het nou, is vooral leuk om even te kijken naar de Duitse en Franse kranten... want de strijd ging tussen die twee landen. Volgens de Franse krant Le Soir hebben zowel Duitsland als Frankrijk gewonnen... in de onderhandelingen. De Duitse inzet dat kleine banken niet onder het toezicht vallen is gehonoreerd... maar de Fransen hebben voor elkaar gekregen dat de Europese centrale bank... per geval mag beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is... Ook bij kleine u hoorde net dat van de meneer Meijs. Ja, Duitse media vinden trouwens dat Duitsland gewonnen heeft. En de BBC schrijft dat aan de vervolgstappen... ook nog juridische haken en ogen kleven. En daardoor kan het allemaal wel heel veel meer tijd kosten. Dan naar de voorpagina van de Telegraaf. Vuurwerkalarm staat daar. De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie... waarschuwt dat er steeds meer zwaar en illegaal vuurwerk in omloop is. En daarmee neemt het risico op vuurwerkdoden toe. Stichting pleit ervoor dat er afspraken moeten komen... met andere landen om de export naar Nederland in te dammen. Ook zou het zijn zijn om het afsteken van vuurwerk op dag pas s s'avonds en niet al s ochtends toe te staan. Vuurwerk verbieden ziet de stichting niet zitten omdat er geen draagvlak voor is. Nou, Spissen heeft het over een ander soort klapper voor de branche. Kant krant schrijft dat de legale vuurwerkverkoop dit jaar ondanks de crisis met 3 tot 5 procent toeneemt in vergelijking met vorig jaar. In een pagina groot artikel wijdt de Telegraaf uit over de technische mankementen van de Vira. Volgens technici, reizigersverenigingen en spoordeskundigen zou de trein... Oude meuk zijn. en S zou bij de aanbesteding alleen hebben gelet op de prijs... en niet op de technische reputatie van de bouwer. De Verenigde Staten beschuldigen Syrië ervan... inmiddels scut-raketten in te zetten tegen de bevolking. Volgens de New York Times zouden er afgelopen week... zeker zes raketten zijn afgevuurd. Op al Jazeera noemt een Amerikaanse ambtenaar... uit een serieuze escalatie. Als die beschuldigingen het althans kloppen. Een softwarepionier. McAfee is inmiddels naar de Verenigde Staten overgebracht vanuit Guatemala. Hij wordt in Belize gezocht omdat de autoriteiten hem willen verhoeren... over de moord op zijn buurman. De Stentor schrijft dat een 15-jarige scholier uit Staphorst... voor een trein is gesprongen omdat ze gepest zou worden. Ze zou dat gedaan hebben voor de ogen van haar klasgenoten. En volgens de krant roept de zelfmoord herinneringen op... aan de zelfmoord van de gepeste Tim Ribberink. Misschien weet u het nog. Zijn ouders plaatsten een rouwadvertentie... waarmee ze aandacht vroegen voor het pestprobleem. Op Twitter dan, dan is er, is er kritiek op een ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Die twitterde onder de naam Isinke gisteravond... na de uitspraak van de rechter over het tentenkamp in Den Haag. Morgen ontruiming tentenkamp, koekamp bij Den Haag Centraal. Ik kijk er nu al naar uit, naar het verwijderen van die zwervers. Zo, op Twitter is het bericht inmiddels ook aan zijn minister... minister Plasterk gestuurd. Na acht uur hoort u meer over Europa... en wat er de komende dagen daar besproken wordt. De regeringsleiders zijn nu aan zet... En die moeten tot uh, afdragen van uh, eigen bevoegdheden komen van de verschillende landen. Kijken of ze daaruit komen. We praten erover met Europarlementariër voor GroenLinks, Bas Eickhout.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 Dit is Radio 1.